Populist, een hoorspel van Ton van Reen, Regie. Het lukken. Zag je dat, John? Hé? Sja, hoe die kar door de bocht scheuren? Ja. Loghans op de plank. Maf kekel achter de stuur. Maar blij dat het geen spitsuur is. Dus ...dat we misschien zo naar het autokerkhof kunnen slepen... ...en meneer ja. zelf in de ja. grond kunnen spitten. Wat een wagentje, hè? Dat er tegenwoordig een kapitaal over de weg rolt... ...dat zoiets nog auto heet. Zo een stuk. Dus het is gewoon een vliegmachine. <laughs> Wat een hoop, Poen. Wat was dit dan? Zoiets bijzonders? Maar het is de nieuwste mg sportcar. Kost op zijn minst 20.000 ballen. 20.000 ballen? Voor zo'n doodkist? Meen je dit nou? Nou, als het al niet veel meer is... En een luxe waarmee dat beest is uitgerust. Telefoon. Als je... En misschien wel een knop om thuis het bad vol te laten lopen. Doe maar. Die teler, weet je wel, van de film, ja? die heeft een wagen met een dashboard van goud, ingelegd met glitterstenen. Zo, zo, zo. En als ze er asbakje vol heeft, dan zet ze dat ding naast de weg en gaat ze liften. Zo gek zijn ze wel. 20.000 bal of het niks is? Die kun jij met scheren en knippen, die bij elkaar verdienen, Nathan? Nee, hoe bestaat het? Komen die mensen er geld, hè? Om, om dat maar zo over de balk te kunnen gooien. Ah, Geheide jongens, die laten anderen voor zich werken en gaan zelf met de poen strijken. Ja, die zou zeggen dat het altijd maar zo blijft, hè? Dat, dat die leiders zo stom zijn om zich het apel te blijven werken voor de heren met de strijkstok. Of oh, ja? Daar wij eens allemaal mee ophouden, zou je eens wat zien, hè? Die beneren met de mooie bullen naar de bank Ja, ja, ja. Maak je maar geen illusies. Die lui weten niet beter. Er zijn er te veel die met weinig tevreden zijn. Jij en ik toch ook? Ja. Nou, wat klagen we nou? Nee. Heb jij je ooit sapel gemaakt om aan de bron van het kapitaal te gaan zitten? Nee, toch? Niks hoor. Nee. Jij hebt helemaal niks. En je beweert toch ook altijd dat je best tevreden bent? Ik ben er nooit de mannen geweest om het druk te maken om geld. Ja, dan pas jij toch ook mooi in dit systeem? Als je maar tevreden bent. Ah ja, soms denk ik dat ik ook wel eens wat meer zou mogen hebben. Maar zo'n racewagen? Nee, nee, nee, nee. Dat zou ik niet eens indurven. Ik zie hem al zitten achter het stuur van zo'n slee. Nee, mooi de zenuwen. Die ah, ja. zou er niet meer aan kunnen winnen. Je moet daarmee opgegroeid zijn. Die, die, die sportgozers, hè zoontjes van een rijke papi die zich het lazer is vervelend. Die hebben zulke spullen nodig om de tijd kapot te slaan. Ja. En om de gewone man in straat eens even te laten zien wat ze ze kunnen permitteren. Zeg, jij laat je de ogen toch niet uitsteken door zo'n showpik? Ach, nee, voor mij wat heeft hij tien van die sleeën? Nee, ik zit liever in de bus. Een stuk rustiger. Op je gemak rondkijken, hier en daar een praatje maken. Ja. ja. Ach nee, dat, dat autorijden is niks voor mij. Ik zou het er van een mijn hart krijgen. Ik heb nooit zoveel poen bij elkaar gezien. Maar uh, als ik het had, nou, dan wist ik wel wat ik ermee zou doen. Oh ja, wat dan? Florida. Florida? <laughs> wat moet jij in Florida? Nou, uh, lekker lui leven. Net, net als die rijke lui. Heen en terug met het vliegtuig. Yeah. Fijn, hotel. Elke dag de pootjes in zee. Ja, en, en, en feesten, hè. Mm, kreeft eten. <lacht> kreeft? Nee, nee, nee, geen kreeft. Ik heb voor mijn leven geen kreeft geproefd. Nee, nee, daar is nog ook niks mee. <lacht> maar moet jij zo ver van huis? Je bent nooit verder dan een paar kilometer buiten de stad geweest. Nou, je denkt toch zeker niet dat ik het leven niet heb? Zeg, weet je dat je voor 5 dollar een jonge krokodil kunt kopen oh, in ja? Miami? Zo'n zo klein, zo klein mensenetertje, hè? Dit is het ei. Met tankjes. Als je de vinger in de bek steekt, nou, dan ben je er mooi kwijt ook. En als ik jou was geweest, John, dan was ik blij bij werken. Oh, mijn nood niet. Ja, had je tenminste het geld bij elkaar gehad om naar Florida te gaan? Hoefde je er niet alleen maar over te praten. ja. Met dat schijntje spaargeld dat jij hebt, hoef je niet eens aan vakantie te denken. Ah, ja, ik zeg dat dan wel zo. En ik droom er ook wel eens over. Maar uh, Florida zit me ook niet het uitgebakken hoor. Uh, <laughs> jij hebt toch ook wel eens dingen die je zou willen en die toch nooit gebeuren? Ja, uh, als je dat eens wist. Ja, ik zal er maar over zwijgen. Want uh, als ik erover begin, dan sta ik hier op de eigenste plaats morgenavond er nog over door te uh, dagen. Uh, ik heb het liever zo dan dat ik zou moeten werken om op vakantie te gaan. Ja, ja. Uh, ik heb meer dan 30 jaar gewerkt in de fabriek. Ja. Vanaf mijn twaalfde. ...hard gewerkt... ...en er, er niks mee opgeschoten. Nee hoor, wat er niks meer van hebben. Laat, laat me mooi waaien. Yeah. Ik ben het werken zat, snap je dat? Ja, ja wil ook nog wel eens om het leven profiteren? Mensen leeft toch niet alleen om te werken? Au, oh, en hoe mijn vroeger baas ik me geen zorgen te maken. Die kan me best mee zo. <laughs> er zijn er toch nog genoeg die naar zijn pijpen willen dansen. Zo, ja, he? ze staan te verdringen voor de voort. Gelijk heb je. Alleen werken, dat is niks... En mensen moet ook eens vrij kunnen zijn. Hè? Of ik hier vrij ben, of ik zit in Florida. hoofdzak is dat ik met niemand wat te maken heb, hè? Ik kan gaan en staan waar ik wil. Ja, ja jij bent een geluksvogel. Jij kon ermee ophouden, kind nog graai. Jij doet niemand wat te tekort. Nee, is zo. Ja, nou, maar, maar als ik eens een paar maanden de zaak zou sluiten... ...om er ook eens van te profiteren... ...dan is mijn klant die ziet pleiten. Zouden de vaste klanten je zomaar in de steek laten, Nathan? Ah, die weten toch wat ze hier hebben. Nou, man, praat me niet van vaste klanten. Die tien, twaalf mannen... ...die zo over naar een ander... ...als ze dat makkelijker is. Ja? ja, denk je? Nee, nee, nee. Nee, John, het gaat slecht met de zaak. Gewoon beroerd. Om te knippen komen ze niet meer bij me. Ze gaan liever naar zo'n moderne salon, weet je wel? Ja, He, overal ja. van, die, uh, van die spiegels, waarin ja. je van voren, van achteren en van bezijden kunt bekijken. Ja. Schrijf Ik zou er als kapper niet eens meer kunnen werken, als ze me al door op mijn vingers zaten te kijken. Ja, en het scheren gaat er helemaal uit. Ja. ja die ja. paar oude lui die hier nog komen. De meeste kerels hebben nou zo'n uh, zo elektrisch scheerapparaatje, Ja, dat He? ja, is waar. Als scheersalon kun je tegen die maaimachinetjes niet concurreren. Nee. Nou ja, laten we wel wezen. Die dingen zijn ook veel praktischer. Ik gebruik er zelf ook een. Ah, al dat gelater met die mesjes. <laughs> dat je dat als kapper zelf moet zeggen. Ja, zeg maar dat jij je zaak er niet sluit, hè. En wat anders zoekt. Wat anders? Ja, ander werk ik. Ja, waarom niet? Uh, ze hebben mij toch nergens meer nodig. Ik ben te oud. 57. Oh, uh... Nou, wie wil een nou een vent van 57? Oh. Ik, ik zou daar niet meer aan kunnen wennen, ook trouwens... Je leven lang alleen hebt gestaan? altijd eigen baas bent geweest? Zeg ja. eens even. Zijn er Wat geen... zit die moeten? Huh? Zouden we dat handje wezen? Nou, het ziet er wel naar uit dat hij hier ergens moet zijn. Hé, hey, jullie! Hij zit tegen ons? Ja. Ja, wat is? Kennen jullie bij een uh, Grieves? J.J. Grieves? Grieves? We zeggen dat hij meestal op de hoek van de straat staat. Een zwerver moet dat weten. Hé? Hey? Dat uh, thuis trof ik hem niet. Zal hij hier toch ergens moeten zijn? Dat ik eens ver dat heb ik nooit geweten. <laughs> dus jij bent Griefs. Nou, jij in. Dat treft. Een brief voor je, Griefs. Een brief? Een brief voor mij? Ik heb er geen jaren een brief gekregen. Wie zou mij iets te schrijven hebben? Eerst toch voor jou? Nou, Kijk, dan. ik adresseer dan J.J. Griefs. Ja. En daar ben je erbij, toch? Ja, nou, nog een keer binnen. John Jeremy Griefs. Alsjeblieft. Je moet hem onmiddellijk lezen. Er is haast bij. Hij is van het gerecht. Gerecht? Wat? Hé? He? Ik heb nooit hier met het gerecht te maken gehad. Ik heb Oproep voor de heer J.J. J. J. Grieves. Hm? Afzender. Rover, officier van justitie. De officier van justitie zelf. Rover? Zeg, wat heb je uitgevreten? Ja, als ik dat eens wist, ben meneer me nergens van bewust. Wat staat er nou? De geadresseerde wordt opgeroepen... ...zijn woensdagmiddag om twee uur in het gerechtsgebouw... Kamer 457 te melden. Woensdagmiddag? Nathan, wat voor een dag hebben we vandaag? Eh, woensdag, vandaag is het al woensdag. Dag? D dus dan moet ik vandaag naar de officier van justitie. Agent, agent, weet jij niet waarom ik daar moet verschijnen? Waar verdenken ze me van? Ik weet het niet, bemoei me er niet mee. Mij vertellen ze nooit wat. Ik kan me er moeilijk mee bezig gaan houden. Ik ben alleen ordonnant. Ja, maar. Met de strafzaken zelf heb ik nooit wat te maken. Dat valt onder een andere sectie. Oh. Daar blijf ik buiten. Het is oh. natuurlijk best mogelijk dat het niets tegen je is. Maar misschien hoeven ze alleen maar wat van je te weten. Nou ja, ja, misschien roepen ze je op om te getuigen. Een verkeersongeluk of zo. Nou, jij ziet toch alles hier in de buurt? Jij weet toch precies wat er op straat afspeelt? Ja, maar het is al half twee. Het kan het mogelijk om twee uur bij het gerechtsgebouw zijn? zijn. Uh, helemaal aan de andere kant van de stad. Je kunt een taxi nemen. hè? Daar binnen een kwartier. Ja, Taxi. Betaalt die officier van Justitie die taxi dan voor mij? Nee, ja. je mag blij zijn, Griefs, dat je op eigen gelegenheid mag komen. Oh. De meeste klanten van Rover halen ze op per Rovervalwagen. En er is heel wat minder... Nou, tijd ja, maar een taxi kan ik niet betalen. Ik kan mijn geld wel beter gebruiken. Ja, ik wil maar met de bus gaan, maar dan, ja, dan ben ik al pas om een uur of drie. Ja, maar wat dat nou? Je zult er om twee uur moeten zijn. Oh. Dat staat duidelijk in de brief. Daar heb jij aan te houden. Goed. Rover is echt een mannetje van de klok. Die laat niet met zijn zolle. Als jij niet op tijd bent, dan krijg ik ook al mijn lazer. Voor ons is echte Ja, maar krijgen. ik kan toch niet vliegen? Verwacht hierover soms in iedereen op zijn commando... ...maar het staat te springen. Nou, als ik die brief al eerder had gehad... ...had ik me netjes kunnen scheren... ...en, en mijn mooie koffie aan... ...en, en, en een stroffie op. Om je op te poetsen heb je geen tijd meer. Nou, klim maar achter op mijn motor. Ja, dan nou, je... nee hoor. Ja, dat mag eigenlijk wel niet... ...maar het uh, bespaart jou en mij een hoop gedonder. Ja, maar ik heb nog nooit op mijn motor gezeten. Ja, ah, gedraag jij een vent. Ja, nou... En het nou. Je mag kiezen. Niet mee? Dan kun je er zeker van zijn dat je Tramaland erover krijgt. Oh, nou. Ga je wel mee? Dan kun je die ellende waarschijnlijk besparen. Nou ja, ja, ja, als het moet, dan moet het maar. Hè. <laughs> nou, Pas op, John. Ja, hou je goed vast dat ja. we hier heel terug. Huidsdruk... Ja, ik hou de hele weg mijn ogen dicht, hoor. <laughs> het is gewoon te gek. Wie had ooit gedacht dat ze John nog eens op zou pikken voor een strafzaak? John. Hij kan geen vlieg kwaad doen. Het is gewoon onbegrijpelijk. Ben jij Griefs? Ja. John Jeremy Griefs. Uh, u hebt me toch die brief gestuurd? Ga zitten. Oh, dank u. Hallo, hè? Precies twee uur, net op tijd. U had me wel eens eerder kunnen waarschuwen. Had ik me wat kunnen fatsoeneren? Dan wordt je nog niets gevraagd, Gries. Oh, in die stijl. Ook al van de blafferige. Ik verwacht dat je nou verder je kop dicht houdt, Griefs. En alleen dan praat wanneer ik je wat vraag. Ja, ik kom hier toch zeker niet voor de gein. Ik sta liever op straat, weet u dat, meneer Roven? stukken meer lol dan hier. En of ik dat weet, kreeg. Jij staat liever op straat. Jij amuseert je vooral op straat, hè? Ja, waarom niet? Er is altijd wel wat te zien. De meeste mensen zijn vriendelijk. Ze blaffen je tenminste niet af. Ik heb graag met mensen te doen. Jij praat met de mensen. Waar praat je met die mensen zoal over? Ja, wat moet ik daar nou op zeggen, hè? Wat? Waar ik met die mensen zo al over praat. Nou, gewoon van alles wat er allemaal gebeurt op straat. Niks bijzonders. De dagelijkse dingen, kleinigheden. De dagelijkse dingen. Wat noem jij dagelijkse dingen? Nou, zoals de mensen leven, hè. Een gewone gangetje. In onze buurt gebeurt nooit iets te koppen van de krant halen. Wat is het toch dat het soort kerels zoals jij... ...altijd de tijd heeft om op straat te staan? Heb je geen werk? Niet meer. Ik heb altijd gewerkt. Meer dan dertig jaar. Ik heb er na te bak van. Ik heb er nooit meer bereikt. Altijd geschout voor dezelfde baas. Maar die zag me nou niet eens staan. Voor hem was ik een stuk van de machine, een stuk van zijn kapitaal. En voor de rest lucht. Het is normaal dat iedereen werkt. Tot je 65 en zestigste je mee te draaien. Elk mens moet zich nuttig maken. Dat mag er wel wezen, maar ik heb er schoon genoeg van. Ik begin niet meer opnieuw. Ik leef best prettig nou. Van de vroege ochtend tot de late avond sta je op straat. Je staat daar maar te staan. Noem jij dat prettig? Nou, een praatje hier, een praatje daar. Er is altijd wel wat. Een voor de een of andere kennis die met de handen in het haar zit. Nou, wat sjouwen, een boodschap doen. Ophalen van tootobriefjes. Nou, ik raak me daar gewoon op. Een praatje hier, een praatje daar, hè? Dacht ik het niet? Propaganda. Onder het gewone volk. Uitgekiende propaganda. Straatpropaganda. Propaganda? Voor wat? Jij sleept de mensen er met de haren bij. Langzaam maar zeker praat je ze om. berekening. Elke dag heb je ze een beetje meer in je greep. De intimidatiemethode. Huh? Daar maken de populisten altijd en overal gebruik van. Sluipende propaganda. Huh? Daar knappen de mensen op af. En jullie vangen ze dan wel op. Echt ze spoedig. En dan stok je ze op tegen de orde. Je wilt me toch niet wijsmaken dat de hand over hand toenemende ontevredenheid in jullie wijk... niet het werk van jou en je wenden is. Wenden? Ik weet niet waar u het over hebt. Wie, wie zijn die jullie? Die troep waar jij mee samenwerkt. Waarom ben je populist? Populist? Ik? He, he, he. Hoe komt u erbij? Moet ik dat nou serieus Omkent nemen? Ik ken het niet. Je bent lid van de ondergrondse opererende populistische cel... die wij op het spoor zijn gekomen. Populistische cel? Ik heb er nooit over gehoord. Wat, wat, wat is dat een populistische cel? Hou je niet van de dom, hè? We hebben de bewijzen. Jij bent propagandist. We hebben het op papier staan. Eén van jullie heeft doorgeslagen. Begrijp je het nou? Zal ik u eens wat vertellen, meneer over? Ik weet niks. Helemaal niks. Ik heb nooit iets met politiek te maken gehad. Ik wil er ook niks mee te maken hebben. Ik ga toch allemaal boven mijn pet. Jij bent bij ons bekend als verbindingsman... tussen de leiding en de gewone leden. Zo, zo. Dat is dan meer dan ik zelf wist. Dat is waar jij je dagen zo goed mee omkrijgt, niet? Daarom maak jij zoveel praatjes met de mensen. Berichtgeving, orders, partijnieuwtjes. Huh? Geef het maar toe. Jij bent de postduif van de organisatie. Ik weet niet eens wat een populist is. Hoe kun jij dan zeker weten dat je geen populist bent... als je niet eens weet wat een populist is? Nee, nee. Dat smoesje gaat bij ons niet op. het die lange griefs. Wij weten alles. In één tel kan ik jullie hele op laten rollen. Ik ben bij geen enkele beweging aangesloten. Ik ben me nergens aan. Ik verspeel niet graag een stuk van mijn vrijheid. Daar heb je het. Mensen zoals jij, die zich in schijn van alles afzijdig houden... die zijn het gevaarlijkst. Ze bemoeien zich met alles... Achter de schermen. Ze juiden de boer op. En achteraf zeggen ze dan... Hé, hey, wij hebben er niks mee te maken. Wij horen er niet bij. Ik ken dat. Het kan best zijn dat u veel van me denkt te weten. Maar ik zal mezelf nog wel het beste kennen, niet? Wat zijn jouw relaties met Nathan? Nathan? De kapper? Nou, dat is een van mijn beste vrienden. Kameraad noem je dat toch? Hé? Hij maakt de dienst uit, hè? Hij is jullie leider. Nathan? Ik heb hem nog nooit over populisten gehoord. Zou Nathan dan wel weten wat een populist is? Eh, ik denk dat hij net zo weinig van dit soort zaken af weet ik Nathan is een van jullie gevaarlijkste mannetjes Ah, Dat kan toch niet waar zijn Nathan bemoeit zich zeker niet met politiek Hij komt met zijn scheersalon nauwelijks uit Als Nathan gevaarlijk is, dan moet iedereen gevaarlijk zijn Ik ken Nathan toch veel te goed Ik heb al altijd graag met hem te doen gehad De vergaderingen van de cel worden bij Nathan thuis gehouden. Bijna dagelijks zijn er samenscholingen in Nathan's scheersalon U bedoelt toch niet de klanten die zitten te wachten op een buurt? Nathan is ontevreden ...gaat slecht met zijn zaak. Ontevredenheid is een goede voedingswoning voor het populisme. Dat heb ik in mijn praktijk wel vaker meegemaakt. Oh, daar kan jij toch ook van meespreken, Griefs. Daarom ben jij toch ook populist? Ja, dat moet dan wel waar wezen. Nou, Nathan zal er ook wel van opkijken... ...als hij deze flauwe horen krijgt. Wat er hier allemaal van elkaar gefantaseerd wordt... ...daar staat er gewoon mens gewoon ademloos van. Jij moet niet beledigend worden, Grijs. Dat tolereer ik niet. Ik sta hier in naam van de staat. De wet en de orde. Dat die je te respecteren. Moet ik dat dan zomaar slikken wat ik hier te horen krijg? Wat met me gebeurt? Ik, ik, ik heb toch ook mijn rechten? En je plichten. Ik heb nooit iets gedaan wat tegen de wet was. Kun je dat bewijzen? Hoe kan ik bewijzen wat ik niet gedaan heb? Ik heb nooit iets met de politie te maken gehad. Is dat dan geen bewijs? Nee, dat is geen bewijs. Oh. Misschien heeft de politie nooit kunnen bewijzen dat je iets misdaan hebt. Maar dat geeft mij geen zekerheid dat je inderdaad nooit iets misdaan kunt hebben. De zaak staat af te handelen, ik heb hier een verklaring die je moet ondertekenen. En, en wat verklaar ik dan als ik teken? Dat je bekend populisten zijn en de populistische leerten zijn toegedaan. Ik zou mijn eigen doodvonders toch zeker niet tekenen? Niet overdrijven, Griefs. Het is je doodvonders niet. Het is maar een bekentenis. Die kan altijd tegen me gebruikt worden. Ik teken niet. Wij kunnen je dwingen. Oh nee, ik laat me niet dwingen. Als je tekent, bespij je jezelf veel last. Ik wil je nog tegemoetkomen ook. Ik kan de tekst zo veranderen dat je bekend populisten zijn geweest... maar nu de leer hebt afgezworen. Ik onderteken geen leugens. Jij een lastig mannetje. Maar ik krijg je nog wel klein. Hm. Ik heb wel eens smerige varkentjes gewassen. Gelijk zal toch wel weer voor wat er nu kan staan. En wat ik zeg is natuurlijk gelogen. U wilt niet eens aan me luisteren. Je insinueert weer. Wanneer je de waarheid zou spreken... zou ik wel naar je luisteren. Maar je liegt. Dat staat vast. Nou, maar dat... Jij probeert je er natuurlijk uit te kletsen, maar bij mij lukt je dat niet. Ik zeg je dit zeggen, Gries. Je mag nog van geluk spreken. Ik heb nog geen zin je vast te zetten. Oh. Ik koest toch de dat jij je leven kunt beteren. Ik raad je wel aan. Ik ga op zoek naar werk. Dan heb je geen tijd meer om je ontevreden te voelen. Dan verander je wel van inzicht. Maar ik waarschuw je, wanneer ik nog één keer iets van je hoor... ga je onmiddellijk de kast in. Je weet nou waar je je aan te houden hebt. Laat dit gesprek een ernstige waarschuwing voor je zijn. Je kunt gaan. Duisterde. Gelukkig. Nou ja, en eh, ja, bedankt dan maar, hè. Als u tenminste ergens voor bedanken moet. Dag, meneer. Kan ik u ergens mee van dienst zijn? Zoekt u iets bepaalds? Hebt u boeken over populisme? Daar vraagt u me wat. Boeken over het populisme... Hebt u iets speciaals op het oog? Uh, titels? Uh, kent u de geven? Nee, ik weet er helemaal niks over. Ik wil alleen maar eens te weten komen wat het populisme is. Je hoort erover praten zonder dat je precies weet wat ze er eigenlijk mee bedoelen. U bedoelt dus gewoon een informatief boek? Een populair werk over het populisme? Ja, zoiets. Uh, ja, neemt u niet kwalijk, maar over dit onderwerp heb ik weinig. Ja, dat moet u begrijpen. Boeken over het populisme zijn meestal verboden. Oh, ja. politieke motieven, u begrijpt dat wel. De boekhandel mag zomaar niet alles verkopen. Ja, er is een sterke controle op wat ondermijnende literatuur heet. Ja, er wordt wel wat werk tegen het populisme uitgegeven door de staatsuitgeverij, maar daar heb ik ook niks van. Nou, daar is helemaal geen vraag naar. Dus uh, u hebt niet wat ik zoek? Ja, er wordt wel wat populistische literatuur uitgegeven. De clandestine persen. Ja, maar daar kom je niet zo gemakkelijk in. Het is alleen voor insiders. Ja, ja. Door de erkende boekhandel wordt dat soort werk niet verkocht. Dat is te gevaarlijk. Als een boekhandel daarop wordt betrapt, is de hele zaak naar de bliksem. Dan gaat de slot erop. Maar eh... Ach, dus, misschien kan ik u toch nog helpen. Oh, Ja, ik moet nog een boek over Alexander Hertzsen hebben staan. Alexander Hertzsen, de geestelijke vader van het populisme. Ja. Ja, vreemd genoeg is het nog niet verboden. Dat zal wel gezuiverd zijn. Er zal nog niet veel aanstootgevens meer in staan. U moet eens even na zien, ja, graag meneer. Ja, Eerst kijken. Ja. ja, ja, heb ik het al. Oh, ja. het is wat bestoft, hè? U ziet zelf hoe weinig vraag er naar is. Nou, geeft u me dat dan maar, hè? Als u toch niets anders hebt. Als ik nog maar een idee krijg wat die populisten nou eigenlijk zijn en wat ze willen, hè? Nou, ik hoop dat u er zes res mee hebt, hè? Moet ik het even voor u inbakeen? Nee, nee, laat u maar. Ik ga het onmiddellijk lezen. Ik ben een aasendisch. ...begon Alexander Hechtje zijn theorie van het socialisme te ontvouwen in het tijdschrift De Klok. Als eerste taak zag hij het aankweken van het klassevijandschap... ...en van een geest van verzet tegen de onderdrukking... Volgens Herzen zou de industrialisering pas ideaal kunnen beginnen wanneer het socialisme... Oh, oh, uh, sorry agent, ik heb u niet zien staan. Ge... Wat sorry? Had oh, je het gekeken Ezel? Had je niet als een ramblok tegen een dienstdoende agenten over de botsen? Ja, ik heb u toch geen pijn gedaan over? Je loopt op straat te lezen, man. Dat kan toch zomaar niet? Je weet toch dat je het verkeer in gevaar brengt als je niet dat je het kijkt? Dat is echt niet, bedoelen u van de sokken te lopen. Wie doet zoiets om het opzet? Oh, je Boel, als iedereen hier maar liep te lezen. Knotsgekker troep zou het worden. Ja, ah, zo vaart zal het nooit lopen. Zijn er zijn niet zoveel mensen die lezen. Antastelijkheid tegen de politie moet worden bestraft. Dit gaat je in ieder geval een verwaal kosten. Ja, maar er was toch geen moed wil bij. Wie loopt dan over zo'n lange politieagent ondersteboven? Ik, ik was zeker zo lief op u heen gelopen. Als ik zeg dat je moedwillig tegen me bent opgelopen, dan is dat zo. Verder oh. geen praatjes, begreep hè? Jullie straatschuimers hebben er altijd al lol in gehad de politie uit te dagen. Die pestspelletjes van jullie ken ik onderhand. Tweeter, hè? Ik heb er geen seconde aan gedacht u te pesten. Achteraf zeggen ze dat allemaal. Ja, achteraf blijken jullie altijd van die lieve jongens te zijn. Ja, nou heb je spijt, hè, omdat ik je in je kraag pik. Oh. Dit gedrag gaat je een mooie cent kosten. Ja, als u maar rekening mee houdt, dat ik geen geld heb. Je hebt ook geld om boeken te kopen. Of ga je me soms vertellen dat je een boek hebt gepikt? Nee, nou, ik heb het net gekocht. K kijk er maar hier, hier is de nota. Nou, moet dan wel een steengoed boek zijn dat jij dat zo geboeid kan lezen? Bijzonders, Laat eens kijken. Oh hier, hier is het. Alexander Herzen. Nooit van gehoord? Alexander Herzen, De geestelijke vader van het populisme. Lees jij zulke boeken? Nou, eh, jij bent populist. Ik? Omdat ik dit boek lees? Ja, als jij je met dit soort literatuur afgeeft, dan ben je populist. Dat staat als een boven water. Normale mensen lezen dit soort boeken niet. Jij hoort ook bij de, de tuig. Je woontuig? Je wil me toch niet vertellen dat populisten liebertjes zijn? Bekijk jezelf, man. Je hebt er op zijn minst veel van weg. Die, die houding van je, dat, dat provocerende... Ja, ik kan me niet schelen wat ik ben en waar ik bij hoor... Desnood ben ik populist, maar zo'n straatagent ga, Gaat er toch geen blikse, Oké, okay. kom dan maar eens mee naar het bureau. Nou, maar dat... Uh, Zullen we dat zaakje wel eens even recht gaan zetten? Zo'n type als jij kan ik toch niet zomaar laten lopen... Zonder dat ik precies weet wie of wat je bent? Ja, maar laat me toch zelf vertellen wie of wat ik ben? Ik ga met jou niet in discussie. Schij uit, man. Veel te gevaarlijk. Jullie populisten staan erom bekend dat je iedereen onder tafel kan kletsen. Ja, loop maar recht van mij. Nou, zou mijn moeder zaliger dan zo'n misdadig uiterlijk hebben meegegeven? Rover dacht ook al dat ik gevaarlijk was. Rover? Ben jij een klant van Rover? Dat hij je zomaar heeft laten lopen. De meeste gasten van hem zitten in de kast en blijven in de kast. Rover heeft niks kunnen bewijzen. Mooi, dan kan ik hem dat bewijzen anders weten. Ik begrijp u niet. Jij hoeft mij niet te begrijpen. Ik denk dat ik een dikke vis in mijn vuik heb. Ik mag mezelf wel feliciteren. Een heel dikke vis. Daar kon ik wel eens iets extra's aan verdienen. Oh... En dan weet je dat de premie staat op het grijpen van lieden die staatsgevaarlijke activiteiten bedrijven? Populisten en dat tuig? Oh, ik geloof dat ik vandaag een hele goede dag heb. Een dikke vis in mijn vuik. <laughs> Rover, zal me er vast wel voor belonen? Hier is die meneer Rover. De dikke vis: Gigi Greaves. John Jeremy Greaves. Gearresteerd op straat terwijl hij propaganda maakte voor het populisme. En dit is het boek. Dank je. Over Alexander Herzen. Hij las eruit voor. Las eruit voor. Kijk, kijk. Meneer Grieves is hier net de poort uit... en direct is hij weer bezig met zijn ondermijnende activiteiten. Heb ik je daarvoor laten lopen? Is dat je dank? Je bent hier nog geen uur. De deur uit. Ja, het? Je kunt gaan. En uh, de premie? Die zal je krijgen. Ik zal een melding voor maken bij je superieur. Tot uw orde. Hoe kom je er toch bij zo'n boek te lezen, Griefs? Je weet toch dat je dit soort provocerende boeken niet lezen mag. Opruiende literatuur. Waar heb je dat boek vandaan? Het is toch niks bijzonders? Ik heb het gewone boekhandel gekocht. Het enige boek dat er over het populisme te krijgen was. Boekhandel? Dat is toch al te grof? Ze weten dat ze deze werken niet in huis mogen halen. Volgens de handelaar was het niet verboden. Ik zal het onmiddellijk laten onderzoeken. Ja, wacht ik maar dan. Ik heb hier een geval. Een boek. Ja, ja. Onder mijn en de literatuur. Gewoon gekocht bij de boekhandel. Bij Johnson. Zoek eens uit wat dat voor handel is. Gooi er zo nodig het slot op. Dan ga ik morgen zelf kijken of ik maatregelen moet nemen. Zo. En dat zijn dan waarschijnlijk twee vliegen in één klap. Jij en die boekhandel. Ik mag toch lezen wat ik wil. Wie kan me dat verbieden? Ik. De staat. Ik beslis wat jij wel en niet mag lezen. Ik heb nog nooit gehoord dat ik me door eenen meneer Hoven moest laten vertellen... wat ik te doen en te laten had. Chaos, hè? Dat is wat jij wilt. Het zou een mooie troep worden als iedereen maar deed wat hij zin in had. Nee, gelukkig kent de democratie grenzen. De democratie moet beschermd worden tegen gevaren die er van binnenuit uithollen. ondermijnen de politieke systemen. Communisme, populisme, pacifisme, anarchisme. Noem maar op. Ik heb me er nooit druk over gemaakt. Dat soort dingen hebben me nooit geïnteresseerd... Wat is populisme? Ik zou het niet weten. Voor vandaag heb ik er nooit over gedacht. Hmm, jij denkt mij een rat voor de ogen te kunnen draaien door je van de domme te houden. Daar trap ik niet in. Ik heb je deur, Ries. Jij weet heel wat meer dan je kwijt wil. Bij ons in de buurt wordt nauwelijks over politieke zaken gepraat. De mensen bij ons interesseren zich er gewoon niet voor. Ze hebben alleen belangstelling voor hun werk, voor, voor de buurt, voor sport. Politiek is niks voor mensen van ons soort. Je wordt er toch niet wijzer van. Kijk, zo werken de populisten altijd. Ze beginnen bij de gewone man en zijn kleine interesse. De sport, zijn werk, het huis waarin hij woont. De kleine dingen waarover hij ontevreden kan zijn. Van daaruit gaan ze werken met hun propaganda. Als ze de mensen eenmaal op hun hand hebben, gaat het proces vlug. Gewone mensen. Ja, rotzooistokers en relkappers worden ervan gemaakt. Straks dat ik het boek uitgelezen heb, wil ik er nog wel eens met u over praten. Ik heb nou nog geen verstande voor het zeggen. Ik heb het boek juist gekocht om achter de werkelijkheid van het populisme te komen. Jij denkt toch niet dat jij dat boek nog in handen krijgt? Hé, nee, nee, Ik heb het in beslag genomen. Het zal tegen je worden gebruikt. Het is een mooi stuk bewijs, materiaal. Maar had. als ik dat boek niet kan lezen, moet ik er wel komen wat het populisme is. Van wat u me uit de doeken doet, voor ik niet verwijzer. Ik had van die hersenen wel wat meer willen weten. Nou, nee, ik ben niet zo'n gede vent geweest te zijn. Zie je nou wel? Nou zeg je toch zelf dat je bewondering hebt voor die man? Op straat heb je dat duidelijk laten blijken. Je hebt staan voorlezen uit het boek. Huh? Dat is een duidelijk aanwijsbare subversieve activiteit. Op weg naar huis liep ik in dat boek te lezen. Ik was nieuwsgierig aan de inhoud. Ik vond het erg boeiend. Ik heb er niet uit voorgelezen. Hmm, in het arrestatierapport staat het anders publiekelijk probeerde je zieltjes voor je ideeën te winnen. Hoe kan ik dan zieltjes winnen voor ideeën die ik zelf niet eens ken? En je probeerde die agent neer te slaan? Ik botste tegen die agent op. Hij stond op het trottoir. Ik zag hem niet, omdat ik zo in dat boek verdiept was. Ik heb geen hand hem uitgestoken. In het arrestatierapport staat dat je hem ook beledigde waar mensen bij stonden. Ach, die agent ging tegen mij keer. Had wel eens wat normale tegen me kunnen praten... in plaats van zo tegen mij uit te varen. Je verzette je tegen de arrestatie. Je schold de agent uit. Je maakte hem uit voor rotte vis... Heb jij iets tegen de politie? Ik heb nooit iets tegen de politie gehad. Maar als jullie zo met me doorgaan, denk ik wel ook iets tegen de politie te krijgen. De politie moet me namig eens met rust laten. Het is welletjes zo. Als jij de mensen met rust zou laten en er niet lastig zou vallen met je agitatie... zou de politie je wel met rust laten. Die ergernis, die doe jij jezelf aan. Nee, ik heb in mijn hele leven nooit iets met de politie te maken gehad. En vandaag gaat het maar door. Jij houdt dus vol dat die agent ligt. Alles wat in dat rapport staat van is onwaar. Die agent heeft een flink aangedieken. Jij durft heel wat te zeggen. Weet je dat een agent in functie niet liegen kan? Hij is beëdigd. Leugens kunnen hem zijn baan kosten. Jij denkt toch niet dat hij om jou zoveel op het spel zal zetten? Ja, hè? het ging om alleen om de beloning. En dat zal ik ook voor willen liegen. Ik heb je nog zo gewaarschuwd, Kees. Je zou je niet inlaten met ondermijnende activiteiten. En nauwelijks een uur nadat je hier de poort uit bent, word je gearresteerd en opgebracht wegens het maken van populistische propaganda. Hoe verklaar je dat nou? Heb ik niet genoeg geduld met je gehad? Mijn woord telt hier toch niet? Waarom zou ik dat nog moeten uitleggen ook? Als je de waarheid sprak, zou je woord wel tellen. Maar een individu als jij is nou eenmaal niet te vertrouwen. Je begrijpt, dan kun je, je niet meer vrij over straat laten lopen. Je bent te gevaarlijk. Ja, maar vertelt u me toch eerst eens... wat voor soort misdaad het is om populist te zijn? Dan weet ik tenminste waarvan ik beschuldigd word. Het voor... populisme is staatsgevaarlijk en gezagsondermijnend. Dat is het populisme. Maar het moet toch ook wat anders zijn. Ik heb alleen nog maar de eerste pagina's van het boek kunnen lezen... ...waar ik dacht begrepen te hebben dat het populisme ervoor ijvert... ...om alle mensen gelijke kansen te geven in een gelijke wereld. Is het staatsgevaarlijk als je ervan uitgaat dat iedereen gelijk is? Dat iedereen recht heeft op gelijke kansen? Ja, dat is staatsgevaarlijk. Huh? Die theorie past niet in ons politiek systeem. Volgens u betekent dat dus dat de een minder is dan de ander? Je overdrijft. Als je zou werken zou je je kans waarmaken. En dat is waar het op gaat. Ieder die werkt heeft kans. Maar dat je niet werkt, dat accepteert de maatschappij natuurlijk niet. En ik niet werk? Dan zijn er zoveel die eens doen en die nooit het gedaan hebben. Die sportgozers, die werken toch ook niet? Die knallen maar raak. En ze worden jullie nog in bescherming genomen ook. Die hebben geld. Ping, ping. Geld betekent dus macht. Luister jij eens goed, Chris. Geld is nodig voor de consumptie. De consumptie houdt de economie in stand. Die sportgozers, zoals jij ze noemt, die hebben we nodig. Die verteren. Het zijn geen klaplopers die van het geld van anderen profiteren, al denk jij dat. Het is hun eigen geld. Dus moeten we aan dankbaar zijn. Het is hun geld dat in omloop wordt gebracht. Daardoor blijft alles draaien. Zo valt er voor jou ook nog wel eens een gaatje mee te pikken. En hoe komen ze aan dat geld? Dat gaat hen alleen aan. We leven hier nou eenmaal in een totaal andere orde dan jouw populisme. Of de maatschappij die het populisme wil bewerkstelligen. Je begrijpt dus dat we jou in ieder geval vast moeten houden. Nee, dat begrijp ik niet. Ik ben me van geen enkel kwaad bewust. Als ik het dan maar begrijp. Jij komt voor het gerecht. Er zal een beschuldiging tegen je worden ingediend... ...wegens het maken van populistische propaganda op straat... ...en het samenzweren tegen de natie. Ik heb geen zin om voor in de baas te gaan zitten... ...alleen omdat jullie er aan hebben... ...om je gefantaseerde verhaaltjes waar te maken. Daarover beslis ik voorlopig. Ik heb het recht om je in voorarrest te zetten. Als je geen populist was geweest... ...dan had ik mijn hand nog wel eens over mijn hart kunnen streken. Maar met jouw soort moet ik het zekere voor het onzekere nemen. U kijkt erg op mensen neer, hè, meneer Rover? Nee, zeker niet. Ik hou van mensen. Daarom heb ik deze baan. Ik bescherm de mensen tegen het kwaad van buitenaf. Voor zover dat in mijn vermogen ligt. Ik merk daar anders weinig van. Begrijp je dan niet dat ik de mensen tegen jou in bescherming moet nemen? Je werkt niet en je krijgt toch te eten. Dat je dat zomaar accepteert een profiteur van de maatschappij te zijn. Waar zit jouw eergevoel? Eergevoel? Werk is geen eer. Ik heb lang genoeg gewerkt. Ik ben er niks mee opgeschoten. Alleen, alleen in de zon staan, dat wil ik nog. Niks anders. He, ik kan me goed amuseren zo. Ik heb weinig behoefte aan wat anders dan mijn vrijheid. Jij had er verstandiger aan gedaan te blijven werken. Dan was de verdenking niet zo gauw op jou gevallen. Maar jullie soort, jullie zijn allemaal te lui om te werken. Daarom pik je de populisten er zo uit. Die lui die altijd staan te klagen en te niksen. Mensen die werken vallen niet op. Die maken het ook niemand lastig. Die hebben geen problemen. Ik wil nog van het leven profiteren. Dat is toch nog goed recht. Dan had je het spel anders moeten spelen, Griefs. Dan had je ervoor moeten zorgen... dat je zelf bij de bron van het geld was gaan zitten. Had niemand je lastig kunnen vallen. Ik heb nooit kans gehad om een veel geld te komen. Ik heb het ook nooit nodig gevonden. Tja, sure. ieder leeft zoals hij wil. Dat is de mensenvrijheid. Ook jij hebt die vrijheid. Maar de maatschappij corrigeert... wat hij je te bar maakt. En terecht. Het gaat er nou met me gebeuren... De rechter zal je wel in een werkkamp plaatsen. Daar zit je goed en veilig. Je wordt bijgeveild. Je leert je handen weer gebruiken. Hoef je niet meer op straat te staan en de boer daar veilig te maken? Heb je ook geen reden meer om populist te zijn? Nee, een type als jij, dat hoort niet zomaar op straat. Jullie schuimers maken het straatbeeld onrein. Daar moet een eind aan worden gemaakt. En die sportgozer is een racewagen. Die knalde met honden toe de straat. Die had iedereen op straat te pletten kunnen rijden. Houd zo in de straat wel schoon. De straat is er voor het verkeer. Niet voor jou. Wat in het verkeer wel en niet toelaatbaar is, dat maken wij hier wel uit. Ja, hallo, wacht, kommandant. Hier in aan de stad. Voorarrest. Blok politieke gevangenen. Ja, houdt u hem hier maar op. Ga we even zitten, Griefs. En hou verder je mond maar dicht. In De Populist, een hoorspel van Tom van Reen, werd John gespeeld door Herb Horizont, Nathan door Dick Scheffer, Rover was Willy Ruys, de eerste agent Jan Wechter, de tweede agent Frans Vaassen en de boekhandelaar Jan Verkoren. Regie Ad Leupler.